Uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De brand van Gericht, meldt de Amsterdamse zender AT5. Bij de brand op bedrijventerrein De Omval... werd het complex van Melody Line verwoest. Het was een gebouw met oefenstudio's, danszalen en een muziekcafé. Alle aanwezigen waren op tijd naar buiten. Onder andere de rockband Moke is zwaar gedupeerd. De bandleden zijn bij de brand... bijna al hun instrumenten en computers kwijtgeraakt. Er zijn al initiatieven gestart om de herbouw van Melody Line te fi financieren. Zo wil Paradiso... En een benefietavond houden.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 Op een bedrijventerrein in Hengelo is afgelopen nacht bij tientallen vrachtwagens ingebroken. Volgens de Twentse politie zijn bij zeker 31 vrachtwagens ruiten ingeslagen. De daders gingen er vandoor met onder meer tankpassen, telefoons en navigatieapparatuur. De politie noemt het een uitzonderlijk grote inbraak. De politie in Zwolle is op zoek naar met verf besmeurde inbrekers. Vannacht werd daar een kinderdagverblijf vernield door één of meerdere daders. Een aantal ruimtes werd met verf besmeurd waardoor de politie veronderstelt dat de inbrekers mogen te herkennen zijn aan de verfspatten op hun kleding. Het pand is zo zwaar beschadigd dat moeilijk valt vast te stellen wat er is gestolen. Het weer, het is bewolkt en regenachtig, pas vanavond wordt het geleidelijk droger. Morgen vooral smiddags af en toe zon, ook kans op een bui en het wordt een graad of 16. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Blarekum en Knopent-Emnesta 3 kilometer. Op de A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 4 kilometer. A2 Eindhoven richting Utrecht tussen Afrit Sint-Michels-Gestel en Waardenburg 16 kilometer. A2 Den bosch amsterdam tussen Nieuwegein en Maarsen door een kapotte auto 4 kilometer. Viel op de A13 Den Haag richting Rotterdam, staat tussen Delft-Noord en Afrit Berkel en Roderijs 9 kilometer. Dan de A27 Almere-Utrecht bij Beeldhoven 5 kilometer. En op de a 44 Amsterdam.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 Op de grote kocht 34 tot 36 in Zandvoort. Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij, en beleeft, jij het. beleeft het. Zandvoort beleeft het. in 2015 al 25 jaar. Live. Met, Met nu de Muziekboulevard.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 En zijn leiders moeten held liable voor deze crimes of abuse en destructie. Vanuit Irak werd Israël vanavond bestopt met een onbekend aantal scratch Al 25 jaar. Kijk, raak dit aan. Live. Sorry about the music. Dit is 25 jaar. Zie FM.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 you'll be the lightning bolt so put on put on your shoes of fire you put on your shoes of burn if you get burned my love well, that's exactly how you learn you bring on the day to come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 Positive. We can run, run Then I heard you was talking trash I thought a mystery Hold me back, I'm about to spaz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 Verhalen, God, wat is je lief? Gisteren uit Lissabon, ik mis je uw Vandaag uit Praag, kattenbel, want er is zoveel te doen. En morgen, als de postbode mijn huis weer heeft gevonden. Dan stoort je mijn hart vol met allerfst uit Londen van de wereld weet ik niets niets dan wat ik hoor en zie.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 Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is er lief?